Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Toetercalorie's afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. hurientoощ är att者 flackar cima såhär, menли bom Jag som själv och vi är för Госondas brasile En mer slide och javan Simoner,ândjotsifejuring inte är. compatri tre sidan jag Take racke,förgår manus 예 en Lament dans la mer il s'en va amoureux sans perdre un de oui mais moi je vais seul par les rues m'en peine oui mais moi je vais seule. Des yeux et la hele week de en de Elsplate doet het deze week op François, Hardy, et de, de monage. Hoe zeggen we dat even klappen voor de dames? Welkom broeders en zusters, burgers en buitenlui, burgemeesters en politici en uitkeringstrekkers. Jullie zijn allemaal welkom hier bij de Avo Show. Het is vandaag dinsdag 8 maart van het jaar Dat is al als 2016. En de dag begon zo mooi met een lekker zonnetje. En later in de middag ging het een beetje motregen. En werd het gewoon een beetje trieste boel allemaal. Maar er is goed nieuws wat het weer betreft. Want het schijnt het aankomend weekend boven de 10 graden te worden. Hoera, hoera. We kunnen weer aan de barbecue. Maar voorlopig is het nog niet zo ver. We gaan de eerste zee. Even de afwas doen of als je nog aan het eten bent, dan wens ik daar natuurlijk uiteraard heel veel smakelijkheid bij en zo goed dat allemaal eet. Misschien wel lekker aan de stampot of zo en we hebben weer verkeer en we hebben wat nieuwsdingetjes gaan we voor je opzoeken zo en we hebben natuurlijk muziek bijvoorbeeld van jackpot van Erik Beurden en zijn dieren Gert Timmerman jawel die komt ook eens een keertje voorbij in de avershows Chicago geweldig natuurlijk altijd het tweeluikday eh, vandaag is van de Gibson brothers we hebben Spago Don Mercedes chic komt nog eens een keer voorbij hele chique platenstad de Hollies ja dat is een welkome gast altijd in de show. De Clodan Rogers, nooit van gehoord. Komt allemaal wel goed. Level 42, maar zover zijn we nog niet. Want we gaan eerst natuurlijk, zoals gebruikelijk, terug naar 50 jaar geleden. Hier zijn de drugs with a girl like you bij Radio Elf 558 in de Afershow. Op AM 1502 te beluisteren en via het wereldwijde web. Bye-bye. je mag eigenlijk moet je met deze platen gewoon twee keer achter elkaar draaien. Ja, Joder de Trox en With a Girl Like You. De AIX is zojuist gesloten op 432 punten. Het is momenteel 4 graden in Nederland en er staan 51 files. Dit is Radio Els 558 met veel de All-hit radio. Radio Els 558. Prachtig voor heet water op het niveau 42, oftewel level 42, hot water, hot water. hot water. Een vrouw heeft voor flinke files gezorgd door naakt te dansen om een vrachtwagen in de Amerikaanse stad Houston tijdens de ochtendspits. De 25-jarige vrouw sloeg haar slag toen de truck stil stond op de snelweg vanwege een ongeluk. Mogelijk was de vrouw daar ook zelf bij betrokken. Automobilisten waren zo afgeleid door de vrouw dat er een grote file ontstond. Uiteindelijk werd de weg in beide... Richtingen door de autoriteiten afgesloten. Nou, dan gaan we daarop maar eens een gezellig plaatje draaien. Ja, uit 1971. Clodam, Rogers en Jack in the Box. Stop, don't say you'll put me down. Love, don't go away. Drop, my feet back on the road. In the box, you know whenever love knocks I'm gonna bounce up and down on my spring. A toy you start when it stops I'm just your jack-in-the-box Because for your love I'd do anything Who just keeps my heart around Love to pull the strings And it's upside down. Look at the way that it swings. I can't help the way I feel. It's you and no one else. Come the tune, but off too soon. I'm just a doll put back on the shelf. I'm just your jack in the box. It starts when it stops I'm just your jack-in-the-box Because for your love I do Per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. De Avatio. Weddenschap doen we niet meer. Nee, ik heb altijd de weddenschap met Els al jarenlang, als we deze plaat draaien, dat uh, ik deze titel niet in één keer kan opzeggen. De Hollies in 1973 met de David Curly Billy shot down Crazy Sam McKee. Zie je wel, Els, ik heb weer gewonnen. Ja, ja, ja, ja. In 2015 keek de Nederlander gemiddeld 190 minuten televisie per dag, dat is 4,8% minder dan in 2014. In dat jaar werd een recordhoogte van gemiddeld 3 uur en 20 minuten bereikt. De doelgroep 50 tot 64 heeft als enige geen verandering in kijktijd, kijktijd doorgemaakt. Alle andere doelgroepen zijn volgens een onderzoek van de Spot op basis van Stichting Kijkonderzoek, SKO, is dat gedaald. Als mogelijke oorzaken voor de daling noemt het onderzoek niet het ontbreken van een groot evenement in 2015 het vaker bekijken van zogeheten video on demand VOD overal afkortingen voor tegenwoordig hè? of om televisie en online televisie kijken. Oh en uh, er wordt ook nog eens een keer met wifi verbindingen en zo gesmeten. Ja, ik vind het allemaal wel goed. Wij houden het hier maar lekker bij de radio. Hier is chic en chic chic chic de Freak, 1979. Oh, Even in mijn geheugen te graven. Volgens mij in 1979 werd deze, deze plaat grijs gedraaid vanaf de Noordzee. En was Rob Hudson daar een grote fan van. Dus ze draaiden gewoon deze plaat. Heel wat keertjes bedacht destijds. Le Freak, Sussiek, ja, we gaan naar uh, dit toe. Ja, laten we het doen, even vooruit maar. Een lekker sopje. Een lekker sopje. goede muziek. En je hebt de afwasshow. En zo, en zo is het. En zo is het. 558. Even naar Nederlandstalig toe. Hier is Rocky van Don Mercedes. Uit 1976. Ik weet nog toen ik 18 was...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 Samen op de grond en zagen geen gevaar. Onze harten bleven branden door de liefdesplan. Tot ze op een dag vertelde dat er en baby kwam. Ze zei toen: Ak, ik heb nog nooit een kind gekregen, ik wil het jou graag geven Maar det dromen är nu väl förbi i vårt jånga liv. Jag sa då, op meisje, vertrouw på mig. Alltid mojligt galt, jag hjälper dig så bra jag kan. Vi kan det samar. Ze skonk mig då, en meisje, oh vad jag stolt trots på henne.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 Maar als ik soms vertwijfeld ben en niet meer door wil gaan Pak ze steeds mijn hand en kijkt mij met grote ogen aan Ze zegt dan Papi, ik was toch nog nooit alleen en weet nog niets van het leven Ik ben toch nog zo klein en kan'. Alleen maar liefde geven, ik zeg dan kom op meisje, vertrouw op mij. Als al zal het moeilijk gaat, als jij me maar een beetje helpt, kunnen wij het samen 40 jaar geleden had hij er een hele grote hit mee volgens mij zelfs op nummer 1, maar dat zeg ik uitmoed, weet ik niet zeker. Don Mercedes hoorde je met Rocky en volgens mij is er ook nog een Duitstalige uitvoering, maar dat weet ik niet zeker. Mag je allemaal op reageren op de Facebookpagina van Radio Els. 558. We hebben ook nog een Facebookpagina, dat heet De Vrienden van Radio Els. Dat is opgericht door Brenda de Superfan. En je kunt natuurlijk ook altijd nog even kijken en luisteren op 5 8nl En heb je helemaal geen internet, ook niks aan de hand. Want we zitten ook nog eens een keer op de 1512 kilohertz op de ouderwetse middengolf in het oosten van het land. En in het noorden van het land ook nog wel eens te beluisteren op de FM 105.4. Oeh, hier alweer tijd voor Wat zijn we vroeg vandaag als... Zo, he, he, lekker. Oh ja, dankjewel Els. Een uh, flinke beker met rum en een klein beetje chocolademelk te door. Ja, om het af te maken, hè, zo heet dat. We gaan eens even kijken in het verleden wat er vandaag allemaal gebeurde op deze 8e maart. Het is vandaag de 67, nee, de 68ste dag van het jaar. Ja, het is een schrikkeljaar, hè? dus we hebben één dag extra. En er komen er nu 298 dagen nog in dit jaar. In 1908 in New York staken de naistes voor de 8-urige werkdag. En ze willen vrouwen kiesrecht. Ja, ze willen heel veel. In 1987 was de laatste aflevering van de E-team. Ken je dat nog? Ja, dat is altijd wel grappig. Hè? En in 2003, Jamai Loman wint de eerste editie van Idol. Dat is ook al gewoon weer 13 jaar geleden. Ja. De tijd vliegt. 1942, de Nederlandse strijdkrachten geven zich over. Nederlands-Indië wordt door Japan bezet. In 1917 begint de februari-revolutie in Leningrad, dat is Sint-Petersburg, dat is natuurlijk in Rusland en dat is op 23 februari op de Juliaanse kalender. Dat staat erbij hoor, ik weet ook niet waarom, het zal zeker wel de Russische kalender zijn. In 1930, Matamahmari Gandhi start een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie in India. En in 1973 uit een referendum blijkt dat de meerderheid van de noord ierse bevolking bij Engeland wil blijven. En een wetswijziging in België maakt het mogelijk dat er een vrouw op de troon komt. Dat was in 1991. Oh ja, naar de sport gaan we even toe. Na 1971 en ik weet dat nog, want ik mocht toen opblijven. Joe Frazier verslaat bij het wereldkampioenschap bezwaargewicht boksen Cassius Clay. Ja, dat werd later mogen met Ali. Hè, ging die zich eigen noemen. En in 1950 de USSR deelt mede aan de wereld in het bezitten zijn van een atoombom. Nou, dan gaan we gaan eens even kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag. Dat was in 1906 Victor Asselblad, hij was een Zweeds uitvinder, hij overleed in 1978. Piet Steenkamp was een Nederlands politicus van CDA, heel aardige man trouwens. Hij overleed in 2016, dus dat, was, dat is dit jaar dus hè. Dat is pas geleden nou zeker geweest. Ik heb er niks van gehoord. Hij werd geboren in 1925. In 1934 werd Bobby Harms geboren. Hij was een Nederlands voetballer en voetbalcoach, maar hij is ook niet meer onder ons, want hij overleed zes jaar geleden. In 1939 werd geboren Hans van Zweden. Zal misschien de vader wel zijn van Nederlands componist, acteur, dichter en danser. Hij overleed in 1963. En Theo Lazeroms werd geboren in 1940, hij was natuurlijk een Nederlands voetballer, maar helaas ook alweer overleden, dat gebeurde in 1991. Vandaag is jarig Mohamed Rabé, wie kent hem nog, hij was een Marokkaans Nederlands politicus, hij komt uit 1941 en acht jaar later in 1949 werd de wieg gevuld door Kees Veerman, hij is een Nederlands politicus, hij was volgens mij minister van Landbouw een poosje, in 1958 werd geboren Kerry Newman, Brits zanger en liedjeschrijver. En Gerard Kempkes is vandaag jarig Nederlands schaatser en schaatscoach. Hij wordt vandaag 49 jaar. Lindo Duval, de Nederlandse Radebussieckie, is van 1973 en het is vandaag zijn verjaardag. Even kijken naar wie er overleden zijn vandaag op deze 8e maart. Dat was in 1702 Willem III van Oranje, stadhouder en koning van Engeland, Schotland en Ierland. Dat kon gewoon in die tijd. He. Ze onderhielden gewoon twee landen tegelijk. Hij werd 52 jaar oud. En dat weet ik ook nog heel goed. 1974 overleed vandaag Wim Zonneveld op 56-jarige leeftijd. Het is vandaag de Heilige Johannes de Deo. De vrije gedachten is erbij. Hij overleed in 1550. Dan gaan we eens even kijken naar het weer. 1947 was de laagste minimumtemperatuur min -11,7. En de hoogste maximumtemperaturen toen kon je barbecueën in 2015. Want toen werd het 18,5 graad Vandaag ongelooflijk hè. De zon die scheen het langst in 1993, 10,4 uur, en de, je kon het langst in de regen lopen in 2003, als je daar behoefte aan zou hebben gehad, want toen regende het 7,8 uur. We hebben het weer gehad, we gaan weer eens even lekker door met de muziek. <tiedacht> de afgelopen show. <tiedacht> See you see? Uitmelding Je hoorde wat uh, funky disco muziek van Sparco natuurlijk uit 1980. Jou en die. En ik heb dan gelijk die beelden weer voor me hè? van, uh, van Topop bijvoorbeeld waarin ze optraden die hele lange uh, gozen met zo'n rooie haar en dan dat uh, donkere meisje daarnaast die onderhand maar de helft van zijn lengte was. Uh, ja, het was prachtig om te zien. En ze hebben heel wat hits gehad is zo in de jaren 80. Dat kan ik hier ook zien aan mijn single verzameling op vinyl, want daar staan ze heel veel tussen. Het is alweer tijd geworden voor de twee leuk. Like, wat gaat er toch allemaal snel? We gaan eens even naar de Gibson Brothers. Dat had net zo goed de klap op de knieën platen kunnen zijn. Want het is een en al. Klappen, klappen, dansen en muziek. De Gypsum Brothers met Cuba en de non-stop dance. Twee leuk. Nu, nu, nu, nu. nu. was het leuk voor vandaag in de avondshow voor deze 8e maart van het jaar, het is alles, 2016, de, de gypsum broertjes met Cuba en non-stop dance respectievelijk uit 1979 en 1977. Ja. Het is wisselend bewolkt en lokaal valt nog een enkele bui. Komende nacht is het vooral in het westen bewolkt en in het oosten klaart het soms op. Het kwik daalt naar 3 graden aan zee tot lokaal min 1 graad landinwaarts. Later in de nacht kan er in het zuidwesten een spatje regen vallen. Morgen blijft het in het westen en het zuidwesten bewolkt met in het zuidwesten soms een spatje regen. Verder oost-oostwaarts is het droog en schijnt soms soms de zon. Het wordt 6 tot lokaal 8 graden en de zuidoostenwind is matig tot soms krachtig. Ja, en in het weekend gaan we boven de 10 graden hè. lekker in het zonnetje, hopelijk althans. Wij gaan eens even bijna 8 minuten luisteren naar Chicago uit 1971 met Beginnings. to start, yeah. I got to get you into my life, mama. Got to get you next to me, yeah. All in the beginning. All oh, just to start. Een klein beetje afkapen hoor, ja bijna zo, zo lang muziek. Ik heb onderhand in de tussentijd heel de playlist van morgen al voorbereid. Ja, dat is weer het voordeel van die lange plaatjes voor een Desjogi. Je luistert naar Radio Els 558 via het wereldwijde web. Radio Els 558.nl via de AM 1502 en soms ook op de FM 105.4 in het noorden des land. Doudens praat met vriend over trouwen. Hij ziet zichzelf wel in de toekomst trouwen, maar niet in het wit. Hij wil in het donkerblauw. In gesprek met vriendin vertelt de 25-jarige acteur dat hij sinds enige tijd samenwoont met zijn vriend Nuno en hij ziet dat als een nieuwe fase in zijn leven. Een volgende stap is ook al besproken. We hebben er toevallig laatst over gehad, maar laten we dat eerst dat huis maar eens afkrijgen, dan zien we over een paar jaar wel verder al dus doedens... Die erbij zegt dat hij ten huwelijk gevraagd zou moeten worden omdat Nuno ouder is. Jawel, over kinderen wil de acteur nog helemaal niet nadenken. Nou ja, ik weet niet of hij daarover na moet gaan denken, maar dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Ik heb een bijzonder plaatje voor je uit 1970. Ja, we gaan naar Gert Timmerman toe. Ja, echt waar. En het prachtige, allemachtige Brandend Zand. Nergens is schaduw en ergens is leven, zo han genom door de hete woestijn. Dit is de straat die men hem heeft gegeven. Dit is het land vol van eenzaamheid en pijn, brandde zand en ergens zur brannten zund nit is vor hem en hel von land måste han verlaten omdat he de vlucht nam uit en kille cell hem de zon echt geschenen. Hij had geen liefde, geen huis en geen geld. Schoot iemand neer door wanhoop gedreven, want hij verstond alleen nog maar geweld. Brandend zand en nergens waar. Branden zand, dit leven is voor hem en hel Want zijn land moest hij verlaten Omdat hij de vlucht nam uit een kille cel. de zon, zijn vijand geworden. Nu is de vrijheid een kwelling voor hem. Hij heeft geen doel, geen toekomst voor morgen. Hij is verloren, geen mens hoort tot zijn stem. Branden zand, en ergens water. Branden zand, nu leven is voor hem een hel, van zijn land. Det är förlatt, för att han har blått ut en kille cell. Vranden zand och nergens water, vranden zand. Leven is voor hem een held zijn land moest hij verlaten, omdat hij de nam en Dit liedje moet je gewoon zingen als je in de regen loopt en het stort regent en je hebt geen paraplu bij je, dan zing je gewoon brandend zand en nergens water. Gert Timmerman uit 1970, maar volgens mij is dit veel en veel ouder. Dus die informatie klopt volgens mij niet. Volgens mij is dit zelfs eind jaren 50 of zoiets, maar dan kan ik natuurlijk weer naast zitten. Laat het maar eens weten via het Facebook van Radio Els 558. We zijn bijna alweer aan het einde gekomen. We hebben nog maar een paar plaatjes, maar deze wil ik je niet onthouden. 1967, ik kom je halen. Hier is Erik Burden en de animals. Toen ik nog jong was, ja toen we nog jong waren...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 right before when i was young hey. Learned quite a lot When I was young When I was young so much stronger than i believed in fellow men and i was so much older than when i Afgebroken door het joentje van gehoorzaamheid. Ja, die wordt direct gestart hoor, als het bij de tijd is. Want het zit er alweer op deze dinsdagse aflevering voor 8 maart, 6 yes, jaren 2016. We hadden wat hele bijzondere plaatjes en nog soms een paar hele lange. Dus het was een beetje een apart showtje vandaag. Maar goed, dat kan ook natuurlijk wel eens een keertje. Ik zou zeggen heel erg bedankt voor het luisteren en morgen zijn we er natuurlijk weer bij bye, bij bye, Dit is Radio Els 558 met het nieuws.